Bij een vermoedelijke Amerikaanse luchtaanval in Pakistan zijn twaalf doden gevallen. De raketten kwamen neer in een plaats in een regio bij de grens met Afghanistan... waar veel militante moslims strijden tegen de internationale troepenmacht in Afghanistan. De Amerikanen voeren vaker raketaanvallen uit op moslimstrijders in de regio... maar ze hadden dat niet meer gedaan sinds de overstromingen in Pakistan. De Amsterdamse politie heeft bij een opsporingsbericht een aantal getuigen van een misdrijf per ongeluk als verdachte opgevoerd. Het opsporingsbericht ging over de ernstige mishandeling van een 26-jarige man in een tram twee weken geleden. Op de zender AT5 werden beelden van de bewakingscamera getoond waarop verdachten en getuigen van de mishandeling stonden zonder dat er onderscheid werd gemaakt. De politie zegt de gang van zaken te betreuren. Het Nederlandse vrachtschip dat gisteren vastliep voor de haven van het Zweedse Helsingborg wordt pas na het weekend vlot getrokken. De lading papierrollen kan alleen met een drijvende kraan van het schip worden gehaald en zo'n kraan is er op zijn vroegst begin volgende week. De Oekraïnse kapitein van de Flintenforest is aangehouden. Hij had vier keer zoveel gedronken als is toegestaan. In de eredivisie zijn vanavond vijf wedstrijden gespeeld. PSV De Graafschap werd 6-0, AZ Groningen 1-1, VVV Venlo Heracles 1-0, Ajax Vitesse 4-2 en Twente Heerenveen eindigde in 0-0. Het weer vanavond en vannacht droog, de temperatuur daalt naar zo'n 12 graden. Morgen raakt het geleidelijk bewolkt en gaat het van het Zuidoosten uit regenen. Het wordt een graad of 20 en ook de komende dagen blijft het wisselvallig. Dit was het NOS Journaal. Zandvoort heeft het.